1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zeilbroers Hugo en Enrique Klaassen uit Vijfhuizen... staan niet meer onder toezicht van jeugdzorg. Het gerechtshof in Amsterdam heeft de ondertoezichtstelling opgeheven. Dat zegt hun advocaat. De hoogbegaafde en dyslectische broers van 14 en 16... begonnen vorig jaar augustus een zeilreis langs Europese landen. Ze kunnen op geen enkele school terecht... omdat ze veel begeleiding nodig hebben. Een school is tien maanden na vertrek nog steeds niet gevonden. Ook niet door jeugdzorg, zegt de advocaat. De broers zijn op dit moment... op. Mallorca. Volgens een advocaat maken ze het goed. De Iben-Galdun-school in Rotterdam moet op termijn dicht. Dat zei de Rotterdamse wethouder De Jonge van Onderwijs... in het tv-programma Knevel en Van de Brink. In een gesprek met de directie heeft de wethouder aangegeven... dat het beter is als de scholen zelf mee stopt. De Jonge verwacht dat ouders hun kinderen... van de islamitische school zullen halen. En ook verwacht hij weinig nieuwe aanmeldingen. Op de Immigraldoemschool zijn 15 eindexamens gestolen. De leerlingen moeten de examens tussen 19 en 21 juni overdoen. De onderwijsinspectie stelt een onderzoek in naar het bestuur van de Rotterdamse school. Her en der in Nederland is een uitbraak van mazelen. Volgens het RIVM zijn er ruim 30 patiënten met de ziekte gemeld. De uitbraken zijn rond reformatorische scholen... in het land van Heusden en Altena, de Bommelerwaard en de Alblasserwaard. En er zijn ook enkele patiënten in Zeeland, het Groene Hart... en op de Utrechtse Heuvelrug. In die gebieden zijn veel mensen uit geloofsovertuiging niet ingeënt. Mazelen is erg besmettelijk. De meeste patiënten krijgen hoge koorts, verkoudheid, vlekken en rode ogen. In het grote onderzoek naar ram- en plofkraken... heeft de politie nog eens acht verdachten aangehouden. Daarmee zijn dit jaar al 53 mensen opgepakt in het onderzoek. Vanwege de stijging van het aantal ram- en plofkraken... en vanwege toenemend geweld daarbij... geeft de politie voorrang aan de aanpak ervan. Dan nog het weer. Vannacht droog, minimaal rond 12 graden. Overdag eerst wat zon, later kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. En CRV. -E. Casa Luna. Klaas Trubsteen. Goedenacht, welkom bij het tweede deel van Casaluna. We zijn er nog een uur en in dit uur is het woord aan de luisteraars... maar ook aan Johan Wakkie, de directeur van de KNHB sinds 1994, dus bijna twintig jaar. We hebben net uitgebreid gesproken over hockey, over het WK dat eraan komt... Nou ja, over veel meer zaken, over het belang van sport ook. En over dat belang wil ik het eigenlijk nog, uh, nog een uurtje hebben als u het goed vindt. Uh, hoe belangrijk is sport in uw leven? Dat is de vraag... Aan luisteraars: Welke sport doet u of heeft u gedaan of heeft u bekeken misschien? Maar actief sport is eigenlijk belangrijk in dit geval. Uh, wat heeft die sport u gegeven en hoe heeft de sport u misschien ook wel gevormd? 0800 1121, dat is het telefoonnummer. 0800 1121. casaluna.ncrv.nl Dat is het mailadres en hekje casaluna, hashtag casaluna, wat u wilt. Dat is voor de twitteraars. Uh, Johan, wat heb jij zelf eigenlijk gedaan? Heb jij je, heb je goed gehockeed? <laughs> of is het een pijnlijke vraag? Nee, helemaal niet. Ik heb uh, op het hoogste niveau uh, gespeeld. Uh, hockey op 1 Rotterdam en in Beeldhoven bij SCC. En daarna ben ik... In het uh, eerste van Rotterdam? Uh, uh, nee, van de hockeyclub Victoria. Dat is oh. in Rotterdam. En daar heb ik... Uh, ja, ik was eigenlijk nummer 12. In die tijd mocht je niet doorwisselen. Dus ik kwam op, uh, op het eindpas in die wedstrijd er weer in. En ik heb uh, in Bildhoven ook nog een tijdje in de gespeeld, 1 gespeeld. En daarna ben ik gewoon laag gespeeld en ben ik coach geworden en bestuurder. Maar dus niet onverdienstelijk? Ik nee, ik was een van de snelste spelers, maar niet de handigste. Nou, wel snel. Ja, ja. wel snel. En, en, en als je dat nou zou moeten beantwoorden, die vraag. Hoe belangrijk is, is die sport voor jouzelf? Even los van alle maatschappelijke belangen voor andere mensen, maar voor jouzelf. In ja, leven. ik vond het een heerlijke. Ik, nou, ik tenniste en hockey deed op, in Rotterdam bij Victoria. Dus voor mij waren die twee sporten samen waren we het hele jaar door. Uh, we speelden op straat. We speelden uh, met elkaar als vriendjes op, op de club. Eigenlijk anders dan vroeger. Want je speelde niet eens zoveel op de club. Je speelde veel meer op straat. Ja. Want, uh, Ook hockey? Ja, maar nou, een tennisbal. Dus eigenlijk was... Voor mij is de sport altijd de straatsport geweest. Voetbal, tennis, alles wat we deden op straat konden doen, deden we daar. En dan gingen we één keer per week of twee keer per week naar de rockclub. Of in het tennisclub iets vaker. En op welke manier heeft het jou gevormd, dat sport? Ja, eigenlijk wel uh, van uh, lekker losgaan. Lekker met elkaar, uh, je vriendjes uh, spelen. Uh, ook accepteren wat er speelt En ook van de ouderen wat leren. Accepteren dan? Nou, dat, dat, je, dat je moet uh, nou, je incasseren. Dat je moet accepteren als je verliest. Dat je nou, ook moest leren dat het, het soms niets is wat jij kan... maar wat de ander wel kan. En dat je daar ook trots op kan zijn voor je vriendjes. Kon je dat? Ja, kon ik Als wel. Als jij het zelf ja, niet kon. Ja, kon ik wel. En ik was, ook, ik was ook gauw in de gaten waar ik heel goed in was. Ik was een hele goede voetbalkeeper op straat. Dus ik was altijd gauw in de golven te vinden. Oké. Okay. Op bij ons in de tuin. Op straat een goede voetbalkeeper? Ja, wel een mooie poort waar je dan de zaak tegen kan houden. Dus uh, dat vond ik heel erg leuk. Maar je, dat ben je niet gaan ontwikkelen? Dus op het nee, voorkoop. dat was in die tijd ook niet gebruikt. Want de, de, de, ja, dat is de grootste frustratie in mijn leven. Dat ik eigenlijk uh, keeper had willen worden in een voetbalclub. En dat ik maar je gewoon... moest je thuis? Nou, in die tijd was dat wel gebruikt. En dan moest je nog twee jaar naar de pad voor wat je dat kon doen. Dus eh, dan, op je tiende kon je naar voetbal, op je twaalfde kon je naar hockey. En ik had me al aangemeld bij Excelsior via mijn uh, fluitleraar. En die had al de kleren klaar liggen. En toen zei ik, mijn vader nou dacht ik niet. In die tijd ga je niet naar een voetbalclub. Dus uh, mijn carrière als keeper, als opvolger... Want want daar... daarvoor was je afkomst dan iets te... Ja, en, en, en iedereen ging naar hockey, dus iedereen wachtte gewoon die twee jaar. En... Uh, dat is nu niet meer zo hoor, maar dat was toen heel gebruikelijk. Toen ging je naar pad voor de rij twee jaar. Ja. Hm, nou, belangrijk dus. We hebben een mailtje van uh, Bas Bosman. Sport is een prachtige metafoor voor het leven. Ik ben zelf bezig met de grootste sportuitdaging uit mijn leven. 18 augustus 2013 ga ik een hele triathlon doen. 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer lopen. Ik ga voor een tijd onder de 12 uur, moet je je voorstellen. 12 uur Knap. Deze uitdaging leert mij veel aspecten. Toewijding, focus, discipline, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Allemaal aspecten die ik in mijn leven en als ondernemer... als eigenschappen goed kan gebruiken. Het leert mij ook mijn omgeving en naasten te waarderen. Zij geven mij nu de ruimte en gelegenheid... brengen support en offeren soms zichzelf op voor mijn prestatie. Prachtig. Ik kan iedereen een dergelijk sportief traject aanraden. Prettige uitzending en met geweldige groet. Van Bas. Dus. Ja, daar kun, jij wel, daar kun jij je wel in vinden waarschijnlijk. Ja. Goed, um, eens even kijken. Ja, laten we eerst maar even naar een beller gaan. En dan komen we misschien straks ook nog wel even op wat andere thema's uh, te spreken. Meneer Zonneveld, als ik het goed heb, uit Den Haag. Of, of Scheveningen? Uit de mooiste, dat was de Duinen, meneer. Ja, dat is hem. Ja, heeft u al kaartjes voor het WK in 2014? 2014. U bedoelt in Brazilië? Nee, het hockeyen. <lacht> ja, Brazilië <u, u>, <lacht> ja, ook leuk trouwens. ja. Is dat eens dus niet tegelijkertijd mag ik hopen? Mm. Het WK voetbal gaat, gaat meteen over in het uh, Naadloze Hockey. Oké. Okay. Maar meneer Zonderveld, waar, waarover belde u? Nou, ik reageer op je oproep uiteraard. Ja. Nou ja, ik, ik ben uh, een warm voorstander van de actieve sportoefening. En dat heb ik zelf ook vrij, vrij verkend gedaan, met mij, regelmatig bij verschillende sporten. Wat heeft u gedaan bijvoorbeeld? <laughs> nou, ik bij de waar ik het niet gedaan heb. Heeft u gehockeyd? Nee, dat dan dat net dan niet. Maar ik vind het wel leuk om dat te kijken het op televisie is. Ja. ja, vind ik ook. Maar wat heeft u wel gedaan? Voetbal. Ik heb 35 jaar gevoedbald, ja. Ik heb een aantal jaren gefloten voor de KNVB. In de tijd uh, samen met Dick nog, hebben we samen met Cursus gezeten, misschien wel bekend. Ja, dat we die, die. Dick Olmer? Uh, uh, ja. En was uh, Witte niet te vergeten, die overleden is helaas? En dat niveau had u ook een beetje? Nee, nee, nee. Ik ben uh, toen dat tijd, uh, na een aantal jaren, uh, ben ik overgestapt in de uh, baseball. In de softbal en baseball. landelijk. Okay. Dus ik ben daar, uh, ruim dertig 30 jaar, uh, ja, een paar jaar in geweest. En ik was zondag nog bij uh, Arno uh, kijken. En uh, ja, regelmatig als ik ergens kom kijken. Dat is het leuke van uh, sport, dat je dus sociale contacten daarvan overhoudt. Daar komen de mensen spontaan nog steeds naar me toe, een handje geven. En ik moest even kijken, ik was de zijn naam kwijt. En dat was een speler en die nou coach is, dus bijvoorbeeld van de Hockert, uh, Dordrecht. Oh? Uh, ja, maar, ja, maar ik bedoel, ik, ik heb mijn neus niet laten zien of... Uh, dan moet ik geen ringen aan doen, want dan ben ik al mijn ringen ook nog kwijt. Maar, de vriend en vijand, maar ik heb geen vijanden, maar al die spelers en coaches en publiek, ik ben verrast, in het verleden ook toegezongen. Ik bedoel, ja, ik, ik deed niet verkeerd. Ik was een van de beste. Ja. Dat klinkt een beetje op schepperig natuurlijk, maar dat weet ik niet uit de reacties van coaches en spelers en publiek. Maar ook van de rapporteurs die je regelmatig krijgt. En ik was een van de hoogsten met ja, cijfers die je krijgt. Ja. Voor de, voor, voor de prestaties die je levert. Hoe oud bent u ongeveer nu? Bijna 70. Bijna 70. Dus, en doet u nog iets of niet? Nee, <lacht> dat is toch <dan> maar waar. <laughs> nee, want dat mis ik het heel erg. Ja. Maar ja, ik heb ook een beetje passieve sporter gedaan. Ik ben nog steeds lid van een landelijke hengelsfederatie. Ja, ik heb geklaven Jos, ik heb uh, schraakverenigingen gespeeld. ik Schraak ook. Nou, u bent veelzijdig. Maar. Goed, nou ja, noem maar op. Maar ik bedoel, actief ben ik in de voetbal geweest, ook met fluiten. En nou uh, ja, uh, Mario van den Ende was er toen nog, en Dick en de Van Swieten Van den Ende ook nog. Dus de, nou ja, het, het heeft u uh, uh, lekker van de straat gehouden, neem ik zo aan. Het, en, en nu nog steeds uh, veel contacten. Uh, ja, uh, ik Ja, als het een beetje woord ik weer is, en ik, ik, ik voel me een beetje goed. Want de gezondheid, uh, dat uh, gaat ook uh, niet meer eens niet meer als het kwinter was uiteraard. Jammer genoeg. Ja. En dan ga ik uh, naar, uh, hier en daar ga ik naar een bed kijken, in Delft of in Den Haag. Ja. Nog één vraag, meneer Zonneveld. tot nou, zo. is helemaal aard hoor. Aad. <laughs> uh, en, nou, ik zijn voornaam Aad de Mos, moet ik opeens aan denken. Maar in ieder ja, geval... Uh... Geef het nu nieuw. Ik was ook klapper. <laughs> ja, dat, dat, dat zou kunnen. Dat weet ik even niet, maar uh, wat wil ik nou vragen? Oh ja, uh, heeft u leren verliezen tijdens het sporten? Leren verliezen? Kunt u dat een beetje? Nou... Het is natuurlijk om te winnen, natuurlijk als je zelf speelt. Dat ja, bedoelt hij. Ja, maar ik bedoel eigenlijk, hoe gaat u om met verlies? Ja, dat kan toch alleen maar als je zelf speelt? Als, als scheidsrechter of als umpire? Ja, dat snap ik ook, maar u heeft er ook zelf gevoetbald. Ja, ja, ja. ja. Heeft u leren verliezen? Nou, dan laten we het daarbij. Ja, nee kijk ik bedoel, je stelt het te winnen en als je verloren hebt, ja dan dat, dat vind je het natuurlijk niet leuk natuurlijk. Nee, dat maar is... ik bedoel, je moet ook kunnen accepteren dat als iemand een, een, een tegenstander beter is. Ja, nou dat is precies Bedoelt wat, je wat ik bedoel. Dank u wel ja dat bedoel ik. Dank u wel hè. Graag mevrouw. Goeiedag. Bye bye. dag. Ik zie er trouwens, er is een, een tweet binnengekomen van Mart Raumen Die schrijft Johan Wackie, ware ambassadeur van Sportend Nederland... zou een perfecte schakel zijn voor politiek draagvlak Olympisch Plan 28. Volgens mij is dat van de baan, hè? Nu wel, ja. ja. Ik zeg niet dat het niet meer terugkomt. Hij maar heeft het, het wel nu getwitterd. Kan het kan nog terugkomen, maar niet 28. Ook. Ja, kan het kan zeker terugkomen. 28 ook? Dat is toch nou, nee, niet 28, maar het plan zelf. Kijk, is nu even gekild omdat deze regering zei... we gaan er geen geld voor vrijmaken. Ook deze regering gaat een keer weer weg. <laughs> maar uh, ik vind nog steeds dat, dat dat plan helemaal niet weg moet gaan. In die events waar we nu mee bezig zijn... onder andere hockey, hebben we nog steeds het plan uh, om dat het Weken Hockey in 14, Weken Roeien in 14... en dan eindigen we met één keer atletiek in 16. Dat zijn events die je gewoon bij elkaar moet houden, dat doen we ook... Ja. en die je gewoon ook het beeld moeten geven... dat je nog steeds een prachtig toernooi kan organiseren... en nog steeds Olympische Spelen zou kunnen organiseren. Ja. Maar als het één keer van de baan is, lijkt mij dat ah, niet meer te komen. Je moet het gewoon op een andere manier organiseren... en niet steeds aan de overheid vragen of ze het uh, willen steunen... want voor je twee, zit de tweede, tweede Kamer weer te praten... En, en ja, dat is dus niet goed? Nou, ik vind dat die verstandig. die hebben het ook niet goed opgepakt. En die zijn veel te veel over geld begonnen. En veel te weinig over de inhoud en de gedachte. En in de crisistijd is het ingewikkeld. Maar ik heb er zelf acht jaar bij gezeten... met hele voorbereiding van het plan. En ik heb het toch ook weer verbaasd... dat ik mensen iets over die uh, hoorde roepen. Terwijl ik zeg, wat gebeurt er nu? Er wordt meer bewogen, er wordt meer gesport gedaan in Nederland. Dus het doel om naar meer sport toe te gaan, is al aan het slagen. Want dat was er gekoppeld aan dat Ja, er is eerst gezegd, die zou meer, de sportparticipatie moest omhoog... en de top 10, eh, bij de beste top 10 van de wereld komen. Nou, dat kan je... Klaar medailles, hè? Medailles, of dat dan heel belangrijk of niet, dat, dat is niet zo erg... maar dat was ook een doel. Maar sportparticipatievergroting, dat, ja. dat vindt nu plaats. Dus we zijn op weg. En goede events organiseren, dat kunnen we ook. Ja, Camille Eurlings was het, hè? Ambassadeur. Ja. ja, die was voorzitter van het Olympische Vuur, ja. Ja. Ja. Heeft hij ook wat fout gedaan? Of, uh? Nee, hij heeft niet zoveel fout gedaan, maar uh, op een gegeven moment is het te veel politiek geworden en te weinig weer de kracht van uit de sport en het bedrijfsleven. En dan moet het gewoon weer terug. Maar had je dan dus geen politiek ambassadeur moeten hebben? Nou, het, uh, hij zat al aan het eind van de rit. Het was al dat voordat al de, in, de, de, de, de, de, in de Tweede Kamer gesproken werd over uh, SP, uh, was er mee bezig om te roepen dat het veel te veel geld zou kosten. Terwijl ik zei, jongens. Olympische Spelen kosten je niet zoveel geld. Behalve als je hele zware infrastructuur bij gaat bouwen. En dat kost geld. Ja. Maar het is al jaren bewezen dat de spelen sec, kan je redelijk goed neutraal laten lopen. En jij bent goed in sponsors zoeken, volgens mij. Ja, dat is ook bij. Dus ik denk dat het. Het komt al wel terug. Maar niet, nu even niet. Nee, dan 2032. Of, of, of 36. Mag ook. Maar ook. Even als we het even omdraaien. Dus uh, uh, uh, je hebt dan van die politici die zich met sport bemoeien... en een sportbestuurder die zich met de politiek zou bemoeien. Is dat nog wat? Heb je, heb je, heb je die ambitie om, om iets in de politiek te doen? Nou, niet als, rechtstreeks. Als staatssecretaris van sport of minister? Nou, dat had ik misschien wel een keer leuk gevonden... maar uh, mijn partij is niet eens in de regering... dus dat uh, kan ook al niet. Welke partij is dat dan? D66. En, uh, maar het, het, het, het gaat mij er veel meer om dat van wat ik nu doe... dat ik daar met de politiek in gesprek mee raak. Dus ik ben zo wel betrokken bij allerlei gesprekken rond de politiek. Ik zit ook in politieke weg op NOCNSF. en NSF. Ja. Dus ik bemoei er wel vanuit de sportkant in. Dus ik kom ook de Kamerleden tegen of uh, de ministers of staatssecretaris. Dat is allemaal prima. Ja. En dan probeer je deze thema's wel met elkaar te bespreken. Maar er is een tijd geweest dat jij zei... Uh, ik zou daar serieus over nadenken. Ja, een, een jaar dat of is, tien geleden. Dat ja. is niet meer. Nee. nee, ik zou het ook niet meer doen. Ah, jammer. Nou ja, maar zoals ik het nu doe, zou ik het wel blijven doen. Dus vanuit de sportbelangen zou ik het wel willen doen. Maar ik zou het niet zozeer in de Tweede Kamer willen gaan zitten. Nee, nee, maar staatssecretaris of minister. Ja, maar goed, dat, dat, daar komen nu andere mensen voor. Dat uh, is prima. Ah, oké. Okay. Nou, dan niet. <laughs> uh, handboogschieten is nu mijn sport, schrijft Lobes, 1983. Na jarenlang die drukte met atletiek en voetbal, vond ik mijn rust in de handboogsport die rust. Want je, hebt, je hebt natuurlijk ook van die sporten. Ja. Waar, meneer ja. Zonneveld had het al over sportvissen, ja, wie schaken en um, um, handboogschieten. Ooit Een van mijn beste vrienden, die als hij nog wakker is, die luistert nu. Die is uh, bondscoach geweest van de handboogschutters en is nu internationaal actief. Peter Nieuwhuis. Maar als hij het niet is, dan is hij in bed. Nee, <laughs> hij, hij, ja, hij was dit niet. Denk. Ik. Maar goed, we gaan naar mevrouw Fischer. Ja, wel voor... Hallo, mevrouw Fischer. Ja, goedavond. Om te beginnen, ik wou u even zeggen. Ik ben van ver verleden. Ik word volgende week 98 zo goed. Oh, zie je, eens wachten. Juist, en ik heb dus van wow. kind af aan beweging geleerd. Niet op school met dure dingen, want dat hadden we niet. We hadden hoogstens een evenwichtsbalk. Met vijf jaar leerde ik schaatsen: een stoel, het ijs op en niet zeuren. Krabbelen. Kinderen hebben geen gymnastiek meer, kinderen kunnen zich niet bewegen. En je kunt met kind er op het schoolplein kijken of vandaag op een school. En daar zouden ze in een kring kunnen lopen en zingen en hun ellebogen en hun armen kunnen bewegen. En hun armen in de lucht staan, maar ja, daar hebben hun leraar waarschijnlijk geen tijd voor of zo. De gymnastiek is afgeschaft. Daarbij is de gymnastiek het bewegen van kleinkind aan. Is jezelf goed voelen, ontdekken. Het kost echt niet veel geld, hockey is een, dat kan allemaal later zijn meneer. Maar ik ben als kind van vijf begonnen, of vier, bewegen, bomen klimmen. Een boom op het, speel, op het, op het speelterrein. Nu staan die kleine kinderen, ik zie ze toch als ik daar langs loop, die staan daar te kijken. Die weten helemaal niet wat ze moeten doen. Het is, niet, het is niet overal afgeschaft. Mijn nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, het is niet nee, afgeschaft. Nee, maar het is kennelijk toch wel zeer erg afgeschaft. Als ik dacht in Amsterdam. Nou, de, de helft van de basisschool heeft een vakleerkracht. En de helft die dan maar even heel simpel neer te zetten. Dus nee, wij, wij, wij hadden vroeger ja. een ringen of een kettingbrug in de speeltuin. Ja. We hadden ook een vrijwillige speeltuinvereniging hè, op ja. de pleinen in Amsterdam. Ja. En je weet, kon, een, ik kon het zwaantje, maar toen was ik acht. <laughs> ja. Weet u wat een zwaantje is? Nee. Nee, nou, ik ook ik, niet. Nou, twee ringen, dan ga je in hangen. Dan moet je je benen erin kruipen. Dan trek je trek je, je om en dan hang je dus. En dat heet het zwaardje. Oh, ja. De volgende is red ik nog. Ja, ja. Nou, is het valt de volgende hoor, dus val, ik red. Of is wel hetzelfde. Jawel, maar <laughs> dat was, meneer... Dat waren tijden waar ik geen, nog geen apparaten waren. Je leerde bewegings... Gymnastiek, je leerde je armen zwaaien, je leerde ademhalen, je leerde knieën omhoog doen. Ik, ben, ik zeg ik ben 98, ik doe het iedere morgen nog in de keuken. Toen nou. Met een zwaaitje? Nee, het zwaantje oh. doe ik niet meer. Maar wat meer. doet u wel? Dat vroeg ik me net af. Dat zat ik me net af te vragen. Nee, dat doe ik niet. Ik zou ik proberen, wel. maar ik ga volgende week even zwemmen... Eh, Nee, nee, ik doe geen stik, ik doe mijn knieën omhoog, ik word, grote god. Je moet, sorry dat ik dat zeg, maar je moet bewegen. Ja, maar je wat, wat goed, maar dat doet u in de keuken ook nog iedere dag even? Ja natuurlijk, ik heb een galerij, ik sta op de galerij en ik leg mijn benen s'avonds net over het ballet. Dan leg ik hem over de, over de, over de bar, dat is ja. dan zo'n rails Haalt u dat nog? Ja, natuurlijk haal ik dat. Nou, Word. ik haal het niet meer zo... Ja, denk je, maar, maar dat u morgen... te weinig doet. U zit de hele dag. Dat is waar. jullie oh. zit ja. Ik weet dat ook. Ik zit ook, want ik heb nooit een televisie. Ik heb een televisie, dus ik zit s'avonds naar de televisie te kijken. Dus ik heb bubbels op mijn buik. Nou, dan ga ik weer gimmen. Hm. Maar, we, maar dat is het punt niet. Het gaat niet om mij. Het gaat erom dat we weer klagen, steen en been. En als we... Het, ja goed, natuurlijk is het leuk om hockey te spelen. Ik heb vrienden die kinderen spelen hockey, die spelen schermen, die doen van alles. Dat kunnen hun ouders ook financieren. Maar je kunt allemaal, mijn ouders waren, mijn moeder was straatarm. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik heb, beweging heb geleerd, omdat we, niet heb geleerd omdat we gezenden hadden. Dat was vroeger niet zo. Dat was ook in 1945 niet zo, meneer. Ik kan me toch op een weiland zetten en met mijn armen zwaaien. Ik kan toch kniebuigingen maken. Ik kan toch ja. voorover buigen. Ja, Moet lichaam, Daar, daar heb ik nog. toch geen kwartje voor nodig. Ja. Heeft, heeft het u, dat bewegen, heeft dat u nog meer uh, gebracht dan een uh, gezond lichaam? Dat bewegen heeft mij het gevoel gebracht, en dat hoorde ik net weer iemand... Als ik op mijn smoel, om het maar eens plat te zeggen... Als ik in mijn leven, er is in mijn leven, mijn leven veel gebeurd. Als ik over men echt in de ratsmodel was, dan leerde ik mezelf weer op te tillen. Sport, bewegen, mens te zijn, bewegen, dat is het enige leven wat ik heb, meneer. Als ik niet meer kan bewegen, nou dan is het dus einde oefening. Maar, maar, is... maar de sport heeft u ook mentale... Ja natuurlijk. ik heb hard Ik was, oh god, ik kon hard lopen. En ik heb ik was 80 meter hard rijden op school op de HBS. En ik was een goede starter bij de Estafette. Want ik ben snel en klein en warm weg. Geen gedonder. En ik klom bomen. God, ja, ik, ik zal er echt niet zeggen dat iedereen bomen moet klimmen. Want het waren hele hoge bomen. Maar en ik fietste. Wij moesten 13 kilometer lopen. Mijn opa woonde in Sloterdijk. En als er vorst was en sneeuw... mijn tante woonde in Warme Veer... dan zijn mijn moeder zo vooruit, jongens, lopen. En dan liepen we door de eipolder naar Warme Veer. En dan ging, dan ging schaatsen op de gouden. Ik had een Friese moeder, dus geen gezuur. <lacht> een stoel, een duw... en als je, als je denkt dat je het kunt, kom je weer terug. Wat, wat, wat mooi. Maar, maar ik heb ja. daardoor dus... Ja, ik weet niet waarom ik... Mijn kinderen zijn... Doe het toe. Ik heb veel verdriet. Maar waarom ik 98 ben, dan is het omdat ik denk dat het komt omdat ik me nog gaal door. Omdat ik beweeg, omdat ik loop en dat mijn geest... Mijn geest blijft ook beweeglijk. Ja, ik hoor het ja. Ik las laatst in de krant dat mensen over een tijdje 130 worden, maar waarschijnlijk bent u de eerste. Nou ja, dat ik moet. Ik heb, we hebben volgende week, ja, we hebben net besloten, ik moet wel honderd worden, want ik wil bloemen van Willem Alexander. Ja. <laughs> en Maxima komt er waarschijnlijk ook mee. Ja, ja. die komt er voor de dan kan ik tot drie woorden Spaans weer spreken. Het, het lijkt me. of tien of zo, vijftien. Dat is het punt niet. Het punt is. Dat je, en dat doet wel pijn. Ik ben van de week voor het eerst gevallen. Nou heb ik dus een spierpijn, maar ik ga volgende week op reis. dus dan, dan doen we dat ook wel weer anders. Waar gaat, waar gaat in... Maar wat ik wil zeggen is, bewegen, bewegen, het is het enige wat je hebt. Waarom heb je bewegelijke armen, benen en dingen van de, van de natuur, of hoe je dat ook wilt gekregen? Als je ze niet beweegt, je kan toch niet de hele dag zitten? Me, me, me, mevrouw Visser? Ja? Waar gaat u heen op reis? Ik, uh, wat zegt u? Waar gaat u heen op reis? Oh, ik was net 14 ik was net dagen bij vrienden die in in Oost-Friesland en nu ga ik uh, naar Berlijn en dan ga ik naar Hiddensee. Kent u dat Hiddensee? Ken nee. ik ook nog niet. Schiereiland in de Oostzee, Oostzee is prachtig. Gaat u het over uh... ja, zwemmen of? Ja, toch zwemmen. Klinkt goed. Mag ik eens een hele stomme vraag stellen? Ja. Wij wij mogen als presentator in de zomer zelf een beetje gasten uitzoeken. Ja? Vindt u het niet leuk om een keer te komen? Wij, om heel veel te komen. Ja. Al van de week ben ik aan lager. Nee, ja, maar gewoon voor zo'n uitzending. Jawel hoor, ik wil best, ik moet, nou, dat vind ik best doen. Maar dat gaat niet om mij. Ik nee, maar dat, maar dat is maar... leuk. Maar, ik, nee, maar Het lijkt me maar leuk om een keer met u te praten. Oké, okay, mag. U, hoe heet u? Klaas. Uh, u bent druksteen? Oh, u bent de drupsteen. Ja, ik luister wel eens. En denk, oh, jongen, hou op. Hou op. Oh, dus <laughs> ik u heeft liever een andere nee, presentator dan? Nee, nee, nee, dat is, nee, nee. Dat is gewoon. Dat is natuurlijk het punt. Ik ben, mensen moeten ook niet altijd kweken. Ik luister naar al deze dingen. <laughs> mogen we niet... even uw telefoonnummer? Dan, we, dan kijken we wel of er wat. 151 151. Nee, nee, niet, niet, niet, niet in de uitzendingen. Oh, we hebben een telefoonnummer. Ik ga u een keer bellen. Dat is, doet u dat. En succes, maar. Propageer bewegen. Ja, daar gaan we nu mee verder. Ja, okay. En u heeft ja, zelf ook een goed. aardig duit in Tot het zin. zakje dag, gedaan. Dag. Ja. Dank u wel. Zullen we even wat muziek luisteren om ja. bij te komen? <laughs> Want wij zijn niet zo jong meer natuurlijk. <laughs> um, wat heb je meegenomen? Uh, you Doe en Nene Cherry. Seven Seconds. En, uh, mocht ik iets bijvertellen? Ja, nou dat zou wel een uh, uh, uh, goede vriend van mij is niet Koppen. De documentairemaker heeft zorg over de film... Voor de dames in WK 2006, toen ze wonnen, een documentaire gemaakt, Goud. Ja. En, en nou, Nick ken ik al heel erg lang, toen ik zelf ooit nog in een film mocht helpen meemaken. En die heeft zijn eerste. Wat uh, heb je dan gedaan, Anne? Ik film? ben uh, productieleider, assistentenproductieleider geweest bij Jos Stelling in de film Rembrandt. De uh, 70e, ja, heb ik ook nog gedaan. Oh, Stelling dus. En, en, en Nick was toen mijn assistent. En ik was dan een beetje de keuken aan het organiseren. En hij ging uh, uiteindelijk voor de, voor de filmacademie. En zijn eerste en zijn eindopdracht, volgens mij, van zijn studie, was, uh, ging over een boxie, boxer. Siki Shiki de Warrior, een senegalese bokser. Die zijn wereldkampioenschap ging boksen tegen een Fransman. En de muziek van die documentaire was van Joostun Doer. En toen werd ik al voor het eerst geraakt door de mooie muziek die hij maakte. En ik volg Joosunen nog steeds. Ik vind het wel, uh, dit nummer is wel een van de mooiste nummers. Dat gaat ook over, je bent geboren, je hebt helemaal nog geen achtergrond... en iedereen is gelijk. Dat past een beetje bij het jeugdsportfonds wat yeah. ik ook gedaan heb. Seven seconds. I'm Kuma Come on Hold on The next to see you On a simon Yes Well Yes, we should be using I'm the ones who practice Pick job for the sword in the stone Back to the bone Bad not over The reason we have to change it. tout J'aimerais to be the one who is strong. Beaucoup de sentiments, de rascals, qu'il faut qu de la Je veux la vie, de la vie, de de la vie, de la joie pour la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de 7 Seconds, meegenomen deze muziek ook door Johan Bakkie, de directeur van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. En uh, die is nog een half uur bij ons te gast, want uh, zo lang duurt dit programma nog. En wij hebben het over uh, de vraag hoe belangrijk is sport in uw leven. Wat, uh, welke sport doet u of heeft u gedaan? Wat heeft die sport u gegeven? Hoe heeft de sport u misschien ook wel gevormd? 0800 1121, dat is het nummer. 0800 1121, telefoonnummer Casaluna... Het is het mailadres. En uh, via hekje Casaluna kunt u ons twitterend bereiken. Laten we eens even kijken. Mevrouw van der Poel. Ja, goeden, goedenacht meneer. Uh, ik wilde even aansluiten op die dame... die voor, uh, voor de muziek uh, aan het woord was. En uh, ja, zo oud als zij is, ben ik, de, ben ik nog niet. Hoor, maar goed... Uh, en die, die kinderen van tegenwoordig, die kan je niet kwalijk nemen. En de volwassenen, die doen het helemaal fout met de kinderen. Oh. Ze beginnen pas over bewegen als, als ze puur zijn. Maar die kinderen die zitten tot hun, hun vijf, vijfde jaar soms met opgetrokken beentjes in die wagentjes. De hele dag wordt er eten en, en, en drinken ingestopt. Maar die kinderen bewegen niet. Tot hun vijfde in zo'n wagentje? Ik, ja, ze dat... zitten allemaal in, in, in die kinderwagentjes. Maar toch niet tot hun vijfde? Nou, het lijkt er soms wel op. Ik weet niet. Dan, dan, dan, kijk, dan, dan, dan kijkt u niet uit, uit uw ogen. Moet je in de stad lopen. Moet je kijken. Echt waar. Kinderen lopen niet meer. Ja, ja, ik zal eens wat beter opletten dan. Uh, ja. Heeft u veel gesport? Nee, ik. Echt gesport niet, nee, maar ik, ik, ik zat nooit stil. Net wat die mevrouw zei, klauteren en, en, en, en, en aan een buisje, een koppeltje duikelen en, en bomen klimmen en, en, en lopen. En ik, ik moest lopen, tweemaal, een, een, nee, vier keer op een dag, al vanaf mijn, mijn vierde jaar. Vijfde, dus vierde, vijfde jaar. viermaal op een dag. Naar na halve uur naar school op opeen en terug. Dus ja. middag dus ook. Hè? Ja, dat, nee, dat is, daar, wat dat betreft is het wel anders, denk ik, met kinderen. Die zijn wat meer verwend. Ik ga even aan Johan Wakkie vragen hier. Uh, heb jij ook het gevoel dat ouders daar te weinig mee bezig zijn met het bewegen van hun kinderen? Nou, ik denk dat het grootste probleem is als je in je buurt woont, dat je het niet kan doen. Dan heb ik het idee dat er wel eens problemen ontstaan. Maar als je in de omgeving hebt waar veel groen is of waar veel pleintjes zijn... dat dat wel meevalt. Dat ook ouders dat wel stimuleren. Maar het is wel per wijk verschillend, dat denk ik wel. En, en genoeg ouders nog die willen dat hun kinderen naar een sportvereniging Ja, gaan? dat blijkt wel. hoor. Je ziet in het algemeen dat de, de groei in de, in de lidmaatschap... nog steeds wel bij de jeugd zit in Nederland. Dus het aantal leden per jaar neemt nog steeds gemiddeld toe... van alle sporten bij elkaar... Uh, maar goed, de, de, de, wat overal waar is dat kinderen eerder weer stoppen vaak met de sport. Oh ja? ja. Oh, op wat voor moment? Nou, soms kinderen het niet leuk vinden. Eén of twee jaar hoor je wel dat ouders gaan toegeven... dat het kind dan maar weer gaat ter plaatse. Dat ik zeg, ja. oh, laat er nog maar een paar jaar opvoedend bij, uh, aan de sport blijven. Maar mijn ouders waren altijd heel erg van... als je ergens aan begint, dan moet je ermee doen. Dus ik ja. heb jarenlang gejudood. Ik oh ja. <laughs> krijg ik niks Te lang? <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> dat is ook niet altijd goed. Hè? Nee, te lang is niet goed. Nee. Maar ook B, het hoort ook wel bij opvoeding. Ja, om, om dingen af te maken. Niet, niet overal. Ja. Nee, dat is waar. Vindt u misschien ook mevrouw van der Poel? Ja. U, beweegt u zelf ook nog steeds? Of, uh... Ja, wel, iedere ochtend uh, conditietraining, en, en donderdagsmiddags uh, twee uur lopen. En dan een pittig lopen, hè? De, de, de, kleine tien kilometer in twee uur. Hm? En en hoe oud bent u bij, bij de benadering? 77. Zeven dat is ook al mooi. Nou, dank u wel voor het bellen. Ja, maar ik wilde nog even iets oh. zeggen. Er wordt veel te weinig aandacht besteed aan de breedte sport. Er wordt zoveel tijd, energie en geld in die topsport gezocht. En topsport vind ik waanzin. Dat vind ik een ontsporing. Dat, dat is Ach, niet eens gezond. Daar laten we meneer eh, Waki nog even op reageren dan. Waanzin is dit. Nou, de topsport hoeft helemaal niet ongezond te zijn. Je bent wel met u eens, de breedte sport moet veel aandacht krijgen. Dat krijgt natuurlijk op de radiotelevisie wat minder aandacht. Want we kijken het liefst naar de topsport. Ook logisch Maar als je bij een sportvereniging rondloopt, dan zie je alles bij elkaar. Zowel de top als de breedte sport. En dat is nog steeds de kern van onze samenleving. Ja, maar moet u luisteren, meneer We kunnen het nog meten, omdat een apparaat, of, dat er een meetapparatuur is. Een honderdste seconde. We zijn het gewend, maar het is waanzin. Waarom? Nou. We willen altijd sneller harder is, en beter. Sport is, sport is gewoon om je lichaam gezond te houden. Ja. Topsport is niet gezond meer. Ja. Nou. Maar dan, dan, ik denk dat er heel veel topsporters het niet met u eens zullen zijn. Nee, nou ja, dit is mijn mening. Ja, nou, dat en dat die, die hebben we gehoord. Ik, ik dank u wel voor het bellen. Oké. Okay. En uh, wellicht tot een andere keer. Dank u wel, hè? Goedenacht. Ja. Dag. Dag. Wij gaan naar Aleida. Oh. Hallo? Nou, ik heb 17 jaar niet gelopen, niet in huis, niet buiten huis. Ik zat in en buiten in een rolstoel. 17 jaar loop ik weer. Sinds hoeveel jaar? Ik... Sinds drie jaar. Dus u heeft 17 heb... jaar in een rolstoel gezeten en uh, kunt nu weer lopen zelf? Ja, de dokter zei van het komt niet goed. Ik heb altijd gezegd, jongens, ik moet een betere behandeling. Ik heb nou een vreselijke zwaar revalidatie. Een paar keer per week. Maar ik loop wel weer achter een relator. En wat houdt die revalidatie in? Lekpressen, roeien, loopband, kniebuigingen, armoefeningen, spieroefeningen. Uur en lang, een paar keer per week. Dat is ook topsport. Ja, maar het is heerlijk. Ik, wil het. ik mag ook nooit meer zonder van de uh, regulatie. Dit dus moet ik mijn leven blijven doen. En ik vind het prima. Hoe was het Hoe was het? Hoe was het? Hoe was het om voor het eerst weer te lopen zelf? Na ze 17 jaar, dan zou ik de moeten to af toe Wat zeg je? Je hield me met drie mensen vast. Ja, ik durfde niet. Ik was bang. Maar ja, goed, dat is ook een dan, hè? Maar het kon, het lukte. Maar ik wist, ik moet het kunnen. In mijn hoofd wilde ik het. En die wordt wat die mevrouw van 98 zei. Mentaal was ik er zo sterk van. Ja, Johan, wat denk jij ervan? Nou, ik vind het ja. heel bijzonder. Een doorzettingsvermogen en een kracht. En gelukkig dat u daar ook weer heel veel plezier mee heeft. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ik ja. heb altijd gezegd van ik kan het, ik zal het en ik wil het en ik moet het. Dat is niet waar. Wil om door iets te gaan bereiken. Dat is prachtig. En dat 17 jaar. Ja. Want dat, dan, dan... Ja, had het opgegeven. Arts had op een gegeven moment, nou op een gegeven moment nog twee jaar. En dan is het afgelopen. Dan is het leven afgelopen? Ja. Oké. Okay. Maar dat trap ook niet in. <laughs> Dan moeten maar ze ik, met betere verhalen komen. Het, het is mijn lijf. Ja. Nou, wat bijzonder. Ja. Ik bedoel, maar sporten is heel belangrijk. Ja. Nou, dank je wel voor het verhaal. Heel graag gedaan. Goeien, goeienacht, hè. Doeg. Jo. Doei. Dus even kijken of er nog wat getwitterd wordt. Uh, mm, volgens mij hadden we dit al. Even kijken, hoor. Even verversen en dan... Oh, kijk, nee er is toch aardig wat bijgekomen. Uh, er wordt getwitterd over die mevrouw van 97. Helemaal top, zeg eens. Uh... Oh, iemand schrijft ook... Behalve dat het mijn televisieavonden grondig kan verpesten... speelt sport geen enkele rol in mijn leven. <laughs> Hoe zijn jullie eigenlijk bezig met de hockey op tv? Want dat is natuurlijk veel minder prominent dan voetbal. Ja. Uh, het komt wel af en toe. Hè? Je hebt dan de... de uh, wat zijn die dingen? De play-offs gehad? En, uh, nee, we hebben elke, we hebben, uh, elke zondag met de competitie... zitten altijd bij Stuur Sport. Tussen tuss tuss nou, 6 en 7 eigenlijk. Op, op de de primetime voor ons. En dat zitten we al sinds 1996... hebben we een deal kunnen maken toen... Uh, de sporten wat meer in aandacht kwamen bij de NOS. En uh, we hebben altijd gezegd, nou, weet je, we geen geld voor onze rechten. Wij willen bij de NOS meer camera's. Dus zijn we altijd met de nos kunnen die dat er niet één, maar drie camera's kwamen. Zodat jij en ik beter hockey kunnen kijken, waardoor het ook leuker is om naar te kijken. En daar wordt afgesproken dat we elke uh, zondag dat wij competitie hebben... hebben we vijf minuten uitzending. Ja. En dan bij de play-offs, uh, als het kan, live. En dit, en dit toernooi wat hier aankomt, krijg je ook een paar samenvattingen. Soms geen, geen live, zo. ja, wel. Ook. Ja, ik denk dat ze maar dat beslissen ze pas in de weekenden zelf. Want er, er zijn nog veel programma's die dan draaien. Dus dan kijken ze met, met, met ons wat de beste tijd is. Die hebben we al gepland. Maar jullie verdienen er dus niks aan. Nou ja, het is een beetje geld wat we krijgen, stoppen wij een camera. Zeg, dus, wij het, het. gaat ons niet om het geld, het gaat om de kwaliteit van de uitzending. En de NOS uh, zei, dan doen we graag mee. Ja, grappig. Uh, Vindt het genoeg? Ja, nou ja, je kan wel meer, meer willen... maar je gaat natuurlijk ook veel meer naar, naar uh, wedstrijden op internet krijgen. Dus we gaan zelf nu zien dat clubs zelf producties gaan draaien. Dus op, op termijn krijg je veel meer hockey te zien... op je eigen, op je eigen interne systeem. Ja. Okay. En, uh, maar ik vind het op dit moment prima. Vijf minuten, zes minuten samenvat is prima. Even kijken hoor. Uh, dan nog een mevrouw die zegt... sport is niet mijn nationale hobby. Ik wandel wel en het grijze verleden heb ik aan fitness gedaan. Dat schrijft uh, Mariska... En dan hebben wij aan de telefoon nu Martine. Ja, hi, goedenavond. Martina. Hallo. Hi, de sport die voor mij op dit moment belangrijk is, is ultimate frisbee. Wat? Ultimate is dat, frisbee. Is dat een strandsport? Uh, nee, het is gewoon een teamsport die zowel um, op het strand gespeeld kan worden, maar vooral op gras gespeeld wordt. Ja. Net als een merk voetbal en... Um, Um, nou ja, het is dus, uh, um, rugby. En het wordt ook indoor gespeeld in zalen en inderdaad ook op het strand. En, maar hoe gaat het? Uh, je speelt het zeven tegen zeven op een groot grasveld. Ja. Net zo groot als een voetbalveld. Dus voetballers spelen daar met z'n 11 tegen elkaar en frisbeers spelen met z'n 7 tegen elkaar. Jullie moeten lekker rennen dus? Uh, ze, moet, ze moeten heel erg hard rennen, ja. Ja, de grap is dat uh, mijn zoon speelt die sport en ik niet, maar ik ga er wel heel erg ah. in mee in dingen organiseren en foto's daarvan maken en dat soort dingen. Maar je vergelijkt het met American football en met uh, rugby. En dan met... denk ik aan uh, uh, uh, uh, hoe heen die dingen? Slidingen? Nee, niet slidingen. Tackle <Knowledge> <Tackle> <t rest> Doe ze dat ja, bij nou Facebook? Is... Nee, het is een non-contact sport, uh, officieel, zeg maar, maar er komen wel eens botsingen voor. Het is inderdaad zo net als bij rugby en bij American voetbal volgens mij ook dat je achter een streep moet zorgen dat de schijf uh, belandt, zeg maar. Ja. Bij rugby ga je volgens mij met een uh, bal overgooien, die moet dan achter een streep gevangen worden. Ja. En bij frisbee de, gooi je de schijf de over, die moet achter een streep gevangen worden. Ja, en je moet bij rugby ook naar achteren gooien. Dus de speler met de bal moet altijd voor de speler die de bal vangt lopen. Is dat bij frisbee ook zo? Uh, nee, dat is bij frisbee niet zo. Dus je mag naar voren? Ja. Het en... is wel zo dat er hele leuke spring- en duikduels ook in zitten. Het klinkt wel goed. En uh, hoe scoor je? Tussen uh, je, palen? Je, begint, je begint de ene, het ene punt begint het ene team links en het andere team rechts. En dan doe je een pool, dat is een zo hard mogelijke worp, naar de overkant, naar de streep waarachter je wil gaan scoren. Ja. Um, dan vangt de tegenstander in eerste instantie de schijf. Die gaan proberen. ...naar elkaar overgooiend naar de overkant komen om bij jou achter de streep te scoren. Dan ga jij proberen om die schijf te, te vangen, dus weg te vangen bij de andere. Ja. En dan ga je zelf weer de andere kant op overgooien. Maar hoe scoor je dan? Um, door um, in het eindvak te gaan staan, dat heet de endzone. Ja. Dat zijn de laatste twee strepen, dus aan het eind zeg maar, van, een, van een voetbalveld heb je dan twee strepen ja. in de breedte. En daar moet dus uh, iemand hem vangen. En, en, dat hem kan van, en dat kan van een klein stukje vlak voor de streep zijn of dat kan van heel ver vanaf die streep Maar dan en... moet dus een medespeler over de streep zijn en die moet hem vangen? En ja, die hoeft hem dan hoeft... niet op de grond te duwen zoals bij rugby. Nee, hij mag niet op de grond, nee. Oh. Nou, het klinkt wel goed. En die zoon van ja. jou, die, uh, die kan hard rennen? Die zoon van mij kan hard rennen en dat kunnen een heleboel mensen. En het is ook een heel grappig wereldje, want het is de enige sport volgens mij zonder uh, scheidsrechter en zonder jury. Ze moeten alles zelf regelen. Ja. Dus als je een oneenigheid hebt in het veld, dan wordt ter plekke snel uitgesproken. En uh, er zit een heel grappig wereldje omheen, een soort van hippie wereldje. Als er een heel groot toernooi is of een EK, dan kamperen alle spelers in tentjes uh, langs de zijlijnen. Ah, oh, wat gezellig. Dat klinkt allemaal heel goed. Ik ga het ja, in de gaten houden, Ultimate gezellig. Frisbee. Kent uit? En, en nog één vraag, Martina. Hoe belangrijk ja? vind jij het dat jouw zoon sport? Dat uh, vind ik heel erg belangrijk. Hij is afgelopen week is hij met de fiets een ijzeren staaf tussen zijn wiel gekregen. Hij is toen gecatapulteerd over zijn eigen fiets heen en uh, met de salto neergekomen. En zoals hij zich nu heeft kunnen opvangen, dat had hij niet gekund zonder dat hij uh, zoveel had gesport. Ja, mooi. Ik, ik, ik, dat, dat herken ik wel. Dat, dat heb je met judo trouwens ook. Hè? Ja, vallen, vallen leer je wel. Hè? Leer je. Ik heb later paard gereden. Ik ben heel <laughs> vaak gevallen. En dat judo kwam goed van pas. Martina, dank je wel. Graag gedaan. Doeg. Uh, uh, ah. Johan, even iets over. Want we hebben nu die spelregels. Ik probeer het heel erg te begrijpen. Ik geloof niet dat ik het al helemaal in mijn hoofd heb. Jij wel, trouwens? Nou, oké, ik heb het gewoon ik ongeveer Ja, dat kan ik ook zeggen, trouwens. <laughs> ik zou je niet vragen om het nog een keer uit te leggen. Maar over spelregels. Daar is, wat dat betreft is hockey heel innovatief. Hè? Als je ja. kijkt naar het voetballen. Ja. En dan is heel te met, uh, met dat vergelijkbaar met hockey. Ze hebben nu uh, die assistent-assistent scheidsrechters ja. ja. bij, ja. bij, de, bij de doellijn. Ja. Um, maar wat hockey bijvoorbeeld heeft. Is dat zo'n scheidsrechter zegt van Jullie even terugkijken wat ze bij het uh, tennis ook min of meer hebben met ja, de... hockey. Ja. Maar uh, dus dat heb je, en ik begrijp dat er in dat nieuwe toernooi, ik heb het opgeschreven, komt er weer iets aan. Uh, namelijk de. Ik heb het ergens opgeschreven, maar ik weet alleen niet waar. Er komt iets nieuws: dat ze dat je de strafcorner binnen 45 seconden. Ja. Hoe heet dat ook alweer? Nou, het is gewoon een, een regel dat het veel te lang duurt voordat die corners genomen worden. Dus dan moet je binnen 45 seconden die corner nemen. En anders moet waarschijnlijk iemand het, het, het, het veld eventjes naar de achterkant verplaatsen. Dat die dat eenmaal minder in de op staan. Ja. Maar er, er gebeurt veel met de spel. We kijken natuurlijk heel erg sterk wat er uh, verbeterd kan worden. En dan gaan we het vaak ergens in landen oefenen. En de belangrijkste wijze. in landen? In allerlei landen, die gaan dan gewoon een soort, een soort proeven draaien. Hè. Of ja. euh, zoals in Europa doen we dan de Europese Hockey League voor clubteams. En dan proberen ze elke keer een nieuwe spelregel uit. En als die slaagt, dan wordt die weer geïntroduceerd in het internationale circuit. Ja. ja kijk, de belangrijkste regel die wij het laatste jaar hebben veranderd is de zelfpaas. Dus als er een vrije slag is, dat je hem zelf meteen mag nemen. Ja, en dan mag je wel gaan rennen met die bal. Ja, en die tegenstander moet dan vijf meter lang dat niet, die bal onderscheppen. Dus die moeten er blijven. Het voordeel daarvan is, het spel blijft doorgaan. Mensen gaan niet protesteren, dat helpt ook wel. En euh, nou ja, daarmee wordt het spel ook meteen uh, verlegd. Ja, dus, nee. ja, dus en Uiteindelijk zijn dat weer dingen die wij morgen ook kunnen introduceren... dat je die vrije schop gewoon zelf mag nemen en meteen wegloopt. Ja. Uh, en de andere belangrijke belangrijk die was veranderd. Is er eigenlijk die buitenspelregel die er afgeschaft is. Waardoor je al die ruzies niet meer hebt op het veld. Of het dan wel of niet spel is. Hadden jullie wel ook buitenspel? We hadden vroeger spel, ja. Oh. ja. En, en wat een uh, verschil met, met voetbal uh, is ook dat als je een gele kaart krijgt. Dan ga je er meteen uit, hè? Ja. Tien minuten. Ja. Of vijf. Tien? Ja, vijf. Of soms iets langer. Uh, ja, dat is natuurlijk... Dat is sinds dat, in, dat zware incident in uh, Almere is er heb Ik begrepen dat de voetbalbond nu ook begint in de jeugd tijdstraffen uit te delen. Dus als je nu een overtreding maakt, dat dat dan meteen een straf is. Ja. Ja, ik denk ook dat de enige juiste opvoedende waarde is. Ik heb al een keer een discussie met Marco van Praag over gehad... net aan dat incident. Zei, je moet je kind meteen straffen, niet over een week. Want dan begrijpt hij het niet meer. En Sterker nog, als je hem straft in de wedstrijd... heeft de tegenstander die er ook last van heeft gehad... daar ook een voordeel bij. Ja. Maar het allerbelangrijkste is dat je degene die overtraining maakt... meteen kan corrigeren. Ja. En, de, en de tweede regel is dat je ook meteen iemand mag doorwisselen. Dat, dat, je dus, dat zou ook voor voetbal heel goed zijn... dat je spelers kan doorwisselen. Dus ook in de correctievorm haal je iemand weg... en ja. je zet iemand anders er weer in. Dat is trouwens bij het ijshockey al heel ja, lang zo. Uh, ook die tijdstraf trouwens. Ja. Maar, uh, maar, maar wek je dan niet juist nog meer agressie op? Want als je eruit moet, dan word je gelijk gestraft. Maar word je ook gelijk boos. Nee, maar weet je, als je eenmaal weet hoe dat systeem is... dan is ook nu voor spelers die starten in een wedstrijd... en die weten dat zes minuten weer gewisseld worden, is het normaal automatisme aan het worden. Maar als het gewoon zo is dat jij je niet gedraagt... dan is de coach degene die jou er even uit kan halen. En jou op die bank weer even uitlegt, zo gaan we niet verder. Ja, ja en dan hoef je er niet meteen voor de hele wedstrijd uit? Nee. Ja, dan ja, dan als je weer dan je een beetje terug. bij is, dan komt hij tien minuten later weer terug. Ja. Maar intussen speel je wel elf tegen elf verder. Dus je bent natuurlijk zelf aan beurt. Omdat, omdat die wedstrijd gewoon lekker door kan gaan. Ja. En dat, uh, dat uh, systeem van... Uh, nou ja, één ploeg krijgt een strafcorner, Maar de ja, tegenstander denkt, dat ze volgens mij helemaal niet terecht. Want die kwam niet op mijn voet. En dat, ja. ze dan, uh, dat die schijnzegder dan zegt... ik uh, zeg, Kunnen jullie even de band terugspoelen ja. en even kijken? Ja. Dat zie je dan, krijg je dan allemaal mee. Hè? Ja. Bij het hockey hoor je ook wat er gezegd wordt. Ja. Er zit een microfoontje bij. Ja. Is dat ook iets voor het voetballen? Ja, dat denk ik wel. Alleen... Kijk, euh, zij gaan nu beginnen met die doellijntechnologie euh, bij het WK. Dus dan dus als, kan je. Als het een doelpunt gezet. Of, je, of, of die wel is. Fit, en, en, en, en, en, dat is bij ons ook zo begonnen. En vervolgens kan je nu bij ons kijken of het dan ook een strafcorder zouden zijn. Dat zou je, of, of de strafschop is, zouden de scheidsrechter ook kunnen beoordelen. Ja. Dus je moet wel de regels afspreken waar zo'n zo zo scheidsende beslissing dan over zou moeten gaan. Ja. En die kan je als tegenstander drie keer aanvragen of zo? Ja, of? bij ons is het... Of als je gelijk uh, hebt, dan telt hij nou, als je, als je, dan, dan Als je hem gelijk hebt, dan haal je hem. En als je niet gelijk hebt, ben je hem kwijt. Oké. Okay. Goed, we gaan even aan de telefoon nu naar Remco. Goedenacht, hallo Hallo. Uh, er werd gevraagd wat er uh, aan sport gedaan werd. Ja. En uh, ik speel merken voetbal. Oh, dus uh, ik ben begonnen in Nieuwegein, uh, toevallig bij een hockeyclub. Hé? Hey? Die hadden, hadden tussen tuss de twee uh, kunstvelden waar hun op speelden uh, hadden ze een grasveld over en daar uh, die mochten wij gebruiken van hun kosteloos. Oh, wat aardig. Dat zijn toch aardige mensen ja. die hockeyers. Waarom? Dat dat het aardige mensen zijn die hockeyers. Ja. Dus, uh, en daarbij hebben we nog een gelijkenis, dat, uh, dat ook bij een merken voetbal heb je nooit geen discussies uh, met de scheidsrechters. Want? Uh, met, hockey mag je, mag, uh, met hockey mag je wel tegen de, tegen de scheidsrechter praten, bij een merken voetbal is dat totaal verboden. Wat gebeurt er dan? Uh, het spel gaat gewoon door. Dus als jij een hele discussie met die scheidsrechter wil gaan voeren, is prima. Maar het spelletje gaat gewoon door. Niemand luistert? Uh, nee, en je kan er nog een penalty voor krijgen ook. Uh, er zijn maar drie mensen uh, in totaal van de hele wedstrijd met tegenstander meegenomen. Zijn er maar zes mensen die tegen de scheidsrechters mogen praten. Ja. Uh, dat is de uh, defense captain, de offense captain en de, uh, en de coach zelf, de hoofdcoach. Ja. Nou, dus uh, van... Wat zei je, sorry? Nou uh, we tegen de... De lijn valt weg. Weet je er nog, Remco? Ja. ja. Je valt af en toe weg. Oh ja, het is een beetje in de polder hier, uh, een beetje slecht bereikt misschien. Ligt Nieuwe Gein in de polder tegenwoordig, of je uh, Nee, nee, nee. Maar ik ben vrachtwagenchauffeur en die, uh, oh. die verlaat de nieuwe Gein nog wel eens. Het is dus zo'n stoere vrachtwagenchauffeur die ook aan werk in voetbal doet. Dat, dat zit ja, wel voor ja, me. Ja. En uh, wat is er mooi aan die sport? Ja, ik weet het niet. Je, je kan er een hele hoop uh, agressie in kwijt. Wat ook echt op het veld blijft daarna zit je ook met elkaar gewoon in de kantine gewoon uh, een biertje of een drankje te doen. Zonder dat er agressie is. Uh, maar op het moment dat de helm opgaat, dan is het echt uh, blikken wel en gaan, Zeg maar. Ja. Ik weet niet. Ik heb dat uh, altijd gezocht. Uh, vanaf dat ik jong was. Al, oh, ik ben vrij groot. Ik ben niet zozeer dik, maar voor, uh, <lacht> wel groot. Uh, er was nooit wat uh, Dichtbij Zijnde was Hilversum uh, ik, kan me niet, ik heb het nooit aan mijn ouders gevraagd, maar ik kan me niet voorstellen dat mijn ouders telkens zeiden van, uh, joh, we brengen je even Hilversum toe. En toen zag ik dat ze in Nieuwegein begonnen waren, ja. uh, dat is uh, inmiddels uh, opgehouden te bestaan, levensomstandigheden. Oh. Uh, ik ben nu uh, met de groep fanatieke jongens van, uh, van onze club uh, zijn we naar Utrecht verhuisd, naar de okay. Utrecht Dominators. En uh, zijn die een beetje goed? Nou ja, ze, ze hebben dit jaar een beetje een slecht seizoen gehad. Maar ze zijn wel echt ex-eerste spelen, dus uh, ze kunnen het spelletje wel. Nou, dan zit je daar goed waarschijnlijk. En, uh, nou ja, ze, ze hebben een vrij kleine groep nu. Ja. Van een mannetje of uh, 30-35. En met ons erbij is een mannetje of 10 erbij gekomen. 10-11. Ja. Dus dan gaan ze alweer goed over de 40. En dan begint het interessant te worden om een wedstrijd uit te kunnen spelen. Oké, okay. nou leuk, dankjewel. Ja, graag gedaan. Goeie, goede reis nog en een goede nacht. Ja, Oké, okay. dankjewel. Dankjewel. Hoi, Dag. Ja, Johan, nu wij in uh, Nieuwe zijn aangekomen uh, en het over een andere sport hebben, namelijk een merk voetbal, we uh, het even over het Huis van de Sport hebben. Ja. Want dat is een, uh, een huis waar verschillende sportbonden samenkomen, ja. waaronder de, de Hockeybond, dat is een van de grootste daar. Misschien ja. wel de grootste. De ene grootste. En wat zit daar nog meer allemaal? Volleybalbond zit er, uh, zwembond zit er, wielren, unie. We zitten met 6, 16, 17 bonden Klein en groot, cricketbond, show de boel, uh, nou, uh, basketbalbond, uh, honkbalbond. Waarom zitten die allemaal bij elkaar? Nou, het, wij, we zaten al met vijf bonden in Bunnik ooit bij elkaar. En... Uh, Jan Kossen de directeur toen van het Watersport, nu van het Zwembond, en ik zei tegen elkaar, het zou toch goed zijn als je toch veel meer sporten bij elkaar kan krijgen, zodat je die bonden onderling veel meer kan verbinden. En ook zorgen dat de organisatie wat makkelijker loopt. je ICT, je personeelsbeleid samen kan doen. Zijn we in Denemarken gaan kijken, in Brunby. En daar was eh, bijna alle sportbonden waren daar bij elkaar gekomen. In gebouwen aan elkaar gekoppeld. Het Olympisch Comité zat er ook bij. Ja. En toen zei, Als je dat op een centrale plek in Nederland opnieuw zou kunnen ontwikkelen dan heb je de bonden die niet allemaal voor zichzelf het deal lopen uit te vinden... maar gewoon met elkaar samen in dat gebouw elkaar kunnen vinden. En dan heb je ook een aantal organisatiedingen die je gewoon gezamenlijk kan doen. En dat doen we nu zo vanaf 2006. En ik moet zeggen, de bonden moesten even wennen... want het is natuurlijk eventjes zoeken naar elkaar toe, hoe ga je dat doen? En, en, en uiteindelijk nou, zijn er nu steeds meer bonden die met elkaar samen gaan werken. Ja, en hoe werkt dat dan? Nou ja, op, op het vakgebied. Hè. Dus euh, als de directeur zitten we met elkaar te praten. Maar we zitten ook, de mensen van opleidingen zitten met elkaar te praten. Of de competitiemensen gebruiken, kijken naar dezelfde computersystemen. Dus uiteindelijk ga je meer verbindingen krijgen. Waardoor je niet meer in je eentje met een bureau van drie man zit. Maar dat je gewoon nee, met 400 man in zijn kantoor zit. En iedereen, en het werkt. Het werkt, ja. Ja, mooi. Dat was nieuw Gaan wij. Uh, oh, ik zie nog een tweet hier. Uh, Floorbal. Volgens mij zag ik er net een foto van voorbij komen. Floorbal schrijft: Shut out forever. Uh, Floorbal is onze sport. Mooie samensmelting van ijshockey en, en gewoon hockey. Uh, de snelste zaalsport ter wereld. Oh, die, die foto die er wel was erbij. Ja. Oh. Zit ook bij ons Ja, hier zit bij ja, ons het kantoor. Echt waar? Ja. De Floorbalbond. Ja. Uh, Hele populaire sport in Hoeveel uh, mensen in, hebben dat? Nou, in Nederland weet ik, denk ik 2.000, 3.000 mensen. Maar in, in, in Zweden en in Duitsland en uh, Noorwegen is het een enorme populaire sport. Heel groot ook. Ah, leuk, Floorbal. Uh, wat wil je? Wil je nog een plaatje? Want je hebt nog muziek meegenomen of wil je nog even kletsen? Nou, ik weet het niet. Hoe je, nee, misschien Ja, maar je mag kiezen? kiezen. Ja, wat hebben we nog? Nog nog vijf minuten. Nou, misschien was wel een leuk muziekje voor die mensen, toch? Ja, ja. Even geen Johan <laughs> En dat is dan, volgens mij zag ik net, uh, Kajak met Irene. Ja. Klopt dat? Waarom? Ja. Waarom? Uh, Kajak vind ik, een, nee, met de Golden Earrings zijn het mijn twee favoriete uh, oude Hollandse bands. En waar komt Kajak vandaan? Ook Kajak was, dacht ik, Hilversum. Ah, oké. Okay. Ja. En uh, Ton Scherpenzel is daar de grote man uh, van. En ik heb bijna alle LP's altijd uh, genomen. En dit is een prachtig nummer zonder dat het gezongen wordt. Zonder dat er een. Gezongen... Ja. Oh, dat kunnen we ook wegvegen wanneer we ja, willen. Dat is wel ja. makkelijk. Irene. Kajak met Irene. Ik ga even, even vertellen wat we morgen gaan doen in doen, Want dit programma zit er bijna op. Dan praat Elke Span met Chris Jans, hoogleraar contractrecht aan de Vrije Universiteit. Vicevoorzitter van de Commissie van Aanbesteding Experts. Komende vrijdag geeft Jans een publiekscollege over het VIRA-debakel. Waarom mislukken grote infrastructurele projecten toch steeds in Nederland? Heb jij enig idee, uh, Johan? Nou, als het te groot is, kunnen we het bijna niet. Dat het lijkt me ook soms te ingewikkeld te worden. Ja. En de politiek ook soms, denk ik. Ik geloof het ook. Nou, zometeen nog steeds wakker van WNL met uh, Niel Petersen en Anne de Jong. En wij hebben nog uh, 43 seconden nu. Ja, wat zullen we eens doen met die seconden? Maar we hadden een mooie muziek Ted. Ja. En uh, we gaan het WK volgend jaar ook openen met een prachtig mooie muziek. Waar alle landen in vertegenwoordigd zitten zijn. Samen met dels Blaas ensemble. En die gaan eigenlijk alle cultuur aan elkaar verbinden vanaf dag 1. Echt? En dan gaan we met de muziek. Alle landen zullen dan hun eigen cultuur en muziek mee gaan maken bij de opening. Dat wordt een spektakel. Heetje, en dan krijgen ze hun eigen eten nog te eten. Het wordt ja. echt een mooie WK. Wanneer is het precies? Op 31 mei tot met 15 juni in het Kiosera-stadion. Ja, en eerst hebben we de World League, hè? Ja, Donderdag. Ja, dus dat, dat is in Rotterdam en dat andere in Den Haag. Wij ja. houden er nu mee op. Uh, uh, uh, een goede nacht allemaal. En Johan Wakkie, hartelijk dank, hè? Ja.